9 uur, Evouder Jong met het NOS-journaal.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 De Russische activist Alexander Dolmatov is deze week ten onrechte in een uitzetcentrum opgesloten, zegt zijn advocaat Wijngaarde. De 35-jarige Rus pleegde gisterochtend zelfmoord in zijn cel in Rotterdam. Volgens Wijngaarden had hij het beroep op zijn asielaanvraag in vrijheid mogen afwachten.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 In de staat New South Wales woeden meer dan 80 branden. Daar wordt het dit weekend waarschijnlijk weer warmer dan 50 graden. Het weer. In het noorden en noordwesten nog opklaringen. Elders veel bewolking. Vannacht overal bewolkt met minimaal tot min 5 graden. Morgen overdag lichte vorst met in het noorden mogelijk wat zon. In het zuiden misschien wat lichte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag een mooie break. BNN Today zet een punt achter de week. Iedere vrijdag sluiten we in BNN Today de week af. En vanavond doen we dat weer met. Wat hebben we daar allemaal, jongens? Boekhouders! dingetjes. Drankjes. Dus weer ja, dat, was, dat had iets enthousiaster gezegd. Jij bent <laughs> op En jij bent op diëten, ja, ik, Kijk en alleen maar naar. Jij moet een wielerwedstrijd ergens in september doen, dat is belangrijk. Nootjes zijn goed voor het bloed, zei mijn moeder we ja. altijd. Nou. Ik doe dat uh, de week afsluiten samen met sportjournalist van de Volkskrant... Mark Miseris, Weerman, Mark Arvoef en columnist en schrijfster van het boek Vrouw en Fiets. Nienke de Jong. We hadden het net al over het interview met Lens. Zometeen hebben we het nog even over de rol van de UCI. Uh, daar heeft hij niet heel veel over gezegd. Maar net bij een Vandaag uh, was die journalist David Walsh... die als enige ooit echt natuurlijk diep gevroet heeft in uh, het hele EPO gebeuren. Uh, die uh, zegt daar nog interessante dingen over. Dus daar hebben we het nog eventjes over. En we kijken naar het E-woord... Nu mogen we nog niet, maar zometeen mogen we het wel uitspreken. Epo? De, de, <lacht> de, de weerpluim ah, ligt voor je neus. Ja. Uh, het ziet er goed uit. Nou. Geen idee. Ik kan hier uh, geen wij wijs dacht, uit worden. Wij maar... dachten heel even dat de bloedwaarde van Lance Armstrong in 1996 <lacht> waren. Maar ja. ja, maar wat zijn die al die andere 50 lijntjes? <lacht> <lacht> de rest van de peloton. Ja, de rest van <lacht> de ploegleden. Dat zometeen. En je kan natuurlijk ons volgen op de webcam Radio1.nl... of op Twitter, hashtag BNNToday. Luc? Ja? Ja, niet voetbal. Nee. Oké. Okay. Wat jij wil. Rust. Nog Zest? meer dopingverhalen. Het gesprek vandaag ging natuurlijk vooral over Lance Armstrong. Lance. Wat? Hoe bedoel je? Lance Armstrong. Dat zeg ik toch? Lance Armstrong. Lance. Whatever. Lance, Lance. Die junket Austin. <laughs> nou, iedereen die had er vandaag een mening over. En we hebben hier ook over gesproken. Natuurlijk. Kijk, conclusie. Lance heeft echt alles kapot gemaakt. Maar hij was zeker niet de enige. Everybody I uh, idolized and, and you know collected cards and watched when I was younger uh, turned out to be de barman uh, vertelt zijn ervaring. Eigenlijk al mijn jeugdidolen waar ik naar keek uh, op sportgebied. Ze hebben allemaal de boel bedonderd. Ze waren allemaal aan steroids. You know, you, and I, obviously we all watch Lance Armstrong. Lance Armstrong. Ja, yeah. whatever. Vraag <laughs> is nu wel, hoe nu verder? Wat gaat er gebeuren met de sport en met de verantwoordelijke? Was er maar iemand die ons een beetje de goede kant op kan sturen? Die kan vertellen hoe het echt verder gaat? Iemand met kennis en ervaring en affiniteit met wielrennen. Een liefhebber van de sport. Ik vond het een uh, indrukwekkend uh, interview. Uh, Oké, okay, Peter. We hey. uh, bellen maandag wel even. Op de <laughs> Gelukkig hebben wij wielerjournalisten Mark Miseris en Nienke de Jong en ook Marco Verhoef. Want die heeft verstand van het weer en ook andere zaken. Ben jij een beetje een wielerliefhebber? Ja, ik kijk er wel naar. Zeker. Ja. En Tour de France, ja, dat is natuurlijk toch uh, spectaculair. En je blijft altijd hopen dat uh, onze Nederlandse jongens ook eens een keertje wat doen. En iedere keer is dat een vorm van nationale deceptie. Nou, als we het dan over nationale deceptie hebben, dan kom je toch ook wel weer bij het E-woord terecht. Ja, dat is niet. Dat nee, kan vorig jaar. Dat als tegenwoordig ja, jaar. Als Ja, jaar. Ja. En, oh. Dat zometeen. Nog eerst even over Lens. De rol van de UCI, de, de internationale wielerunie. Veel mensen verwachten dat hij daar iets over zou zeggen. Dat hij iets zou loslaten over dat ze hem misschien wel al die jaren... de hand boven het hoofd hebben gehouden. Dat, dat, dat wordt gezegd. Had jij dat verwacht, Mark, dat het daarover zou gaan? Ja, stiekem wel. Uh, maar misschien hebben we ook wel te veel verwacht uh, met z'n allen. Want het zou ook heel dom zijn als hij daar om zich heen gaat slaan... en, en iedereen mee probeert te trekken in zijn val. Want hij kan daar, daar bij Oprah niks mee winnen. Ik bedoel, als hij het moet vertellen, dan moet hij het achter gesloten deuren doen... bij de dopingautoriteiten. Uh, die beslist namelijk of hij zijn levenslange schorsing kan kwijtraken. En of dat misschien ja, acht jaar of minder kan worden. Dat, en, maar en niet Oprah. Voor hij, hij kan er wel bij mee bereiken dat het grote publiek denkt, uh, oké, okay, er zaten nog mannetjes boven hem aan die aan het touwtjes trokken. Dus het is niet allemaal alleen maar zijn eigen schuld. Ja, dat klopt. Maar ik, ik, weet, ik ving vandaag allerlei dingen op. En ik weet niet eens meer waar de geluiden vandaan kwamen. Ik hoorde ook bijvoorbeeld dat, dat ze in Amerika niet zo gek zijn op mensen die dan op, iets opbiechten, maar dan anderen uh, erbij slepen. Dus je kan beter ik weet niet of het zelf, waar is hoor. Maar beter dichtbij zelf houden en, en de volledige schuld op je nemen. Wat Armstrong ook zei van, hè, I'm the one to blame, hmm. nu. Hè. Ja. Nu, pak, nu pak ik het wel allemaal, mijn, mijn deel van de schuld. Maar heeft de, verwachten jullie, jij Nienke, heeft de UCI echt wel hier iets mee te maken? Uh, met, met zijn zeven overwinningen en nooit gepakt zijn. Nee, ja, ik vind het juist des te verdachten dat hij er dus niks over heeft gezegd. Of dat hij eigenlijk de UCI in zijn interview de hand boven het hoofd heeft gehouden. Want hij heeft dus gezegd, nee, ik heb geen geld aan ze gedoneerd. Dat hebben ze aan mij gevraagd. Ik heb dat, niet, uh, dat was dat, toch een heel raar fragment? Dat was, was een dat. heel raar fragment. Dus dat, ja, dan denk ik, uh, wie zit nou hier, wie hier uit de wind te houden? Ja. Uh, ik denk, hoeveel zal de UCI lens Amsterdam nou betaald hebben om nou niks te zeggen? Dat vraag ik me af. Nou, ik sprak net uh, iemand in, in de wandelgangen van de NOS. En die zei, oh. uh, ja, het mm. wordt spannend nu, hè? Ja. Ik uh, volg het. Nee, die die zijn van. Nou, misschien wilde hij wel alles vertellen. En um, is hij vlak voor het interview toch nog even gebeld door de UCI. Um, en hebben ze een deeltje gesloten. Maar dan is natuurlijk de vraag: wat schiet Lens daarmee op? Ik bedoel, kan dat financieel ja. bedoel Verdient hij daar geld mee dan? In Geen principe hem... schiet, nou ja, financieel. Dat weet ik. ik denk niet dat de UCI Lenz Armstrong gaat betalen. Dat lijkt mij niet. Die hebben zelf al niet zoveel geld. Die nee, kunnen al amper de nee. dopingcontrole betalen. Maar ja. wat zou voor Lens de, de, de, de, de, de reden kunnen zijn om de UCI er niet bij te lappen? Want hij, hij komt daar toch alleen maar beter uit. Nou, misschien wat, wat Mark net zegt, van dat dat dus uh, slecht staat... als je andere mensen de schuld ervan gaat geven. Of, het is gewoon misschien echt zo... Ja, dat kan natuurlijk ook. Want het, ook, het lijkt nu wel alsof is. we er allemaal van uitgaan dat het allemaal... maar het zou namelijk gewoon echt zo kunnen zijn... dat, dat, dat, dat Uziek, wat die vertelt daar de waarheid is, toch? Ja, we weten al lang niet meer wat de waarheid is. Ik kan nou zeggen, dat ligt zo schimmel. En daarbij, we, we zitten natuurlijk met Pat McQuaid nu, met de UCI. Dat is ook een veranderde organisatie. De tijd is heel erg veranderd. Uh, uh, Ver, Verbrugge houdt uh, uh, uh, ook zijn kaken op, nou, op elkaar ja. in die zin. ik las Het interview met is je alleen maar heel Brugge. gelukkig en blij. nou Ik las het uh, interview met hij Verbrugge in de muur van deze week... En daar zit hij alleen maar om zich heen te slaan... en af te snouwen van ja, we hebben er niks mee te maken... en hou er nou toch een keer over op. En wat willen de mensen toch eigenlijk van ons? We doen gewoon ook aan ons werk. Dat kwam ook heel negatief verdedigend over. Ja, dat is zoals Armstrong toch? Exact hetzelfde eigenlijk. Ze lijken wel een beetje op elkaar. Net in een van Dagen vanavond... die David Walsh, die journalist die altijd diep erin zat... In Lens. In Die ook dat LA Confidential Boek schreef. Die zag wel enig bewijs over dat... UCI hem beschermd heeft. Want wat was nou het, het, het fragment uit het interview 99, Mark? Toen... Ja, toen, toen testte hij voor het eerst positief ja. um, uh, op, op corticoïden. Um, daar had hij geen attest voor ja. aangevraagd. Dus daar uh, had hij geen, geen medische verklaring voor toen hij positief testte. Toen heeft de UCI heeft het toegestaan dat bij de ploeg van Armstrong... dat daar een dokter ineens een receptje, een verklaring ging uitschrijven... en alsnog mee op de proppen kwam. En het antidateerde. En... Ja, ja. En, en dat mocht, maar dat mag helemaal niet volgens de regels. Dus kijk, Wolsey doelt het daar natuurlijk mee op dat UCI... toen de eigen regels al met voet heeft getreden. En in 1999 in, in, En meteen in de eerste toer die die won. Ja. Die hij dus niet had moeten winnen eigenlijk. Nee. En dat het daar al iets misgegaan Ik, ik, zal, ik zat me van de week, oh, natuurlijk in, in aanloop hier naartoe, af, af te vragen. Die re, die, de regels voor het wielrennen, dus de dopingregels voor het wielrennen met, uh, met neusdruppels en gaan ze maar door. Al dat soort dingen, dat staat allemaal op een lijst wat bij andere sporten, niet zo heel veel bij voetballers, die kunnen lekker een neus vol tuffen met neusdruppels en niks aan de hand. Mm -hmm. En als er uh, bij die jongens wat gevonden wordt, die regels zijn, zijn strenger dan bij, dan bij andere sporten. Dat weet ik niet. krijg ik altijd te horen, vanuit, ook vanuit de sporters zelf. Nou, dat uh, kan... Huh? Sorry, neem maak je verhaal Nee, Als het niet klopt, dan moet je me onderbreken. Ja, dan... Ik denk het wel. De controles zijn gewoon veel strenger. Veel, uh, ja, precies. En er staan veel meer middelen op de lijst... die dus ook verboden, verboden blijken mm -hmm. te zijn. Maar wielrenners moeten zich aan de WADA-lijst houden. De, de, dopinglijst, de internationale dopingcode van het uh, mm -hmm. wereld-antidopingagentschap. En voetballers ook. Dus volgens mij zit daar niet zo gek veel verschil bij. Maar hoe komt het dan dat er echt nooit een voetballer op, op doping betrapt wordt? Omdat, ik denk dat voetballers, nou, voetballers worden gewoon veel minder gecontroleerd. worden ja. gecontroleerd. Uh, Djokovic hoorde ik zeggen dat hij de laatste zeven maanden niet gecontroleerd is. Ja, dat, zijn bloed, dat zijn bloed niet is. Nou oh, ja goed, okay, dat, dat, misschien, misschien ja. is de lijst dan wel hetzelfde, maar dan wordt er toch anders, ge ja. wordt er ja, toch er anders naar gekeken. Er waren een aantal ja. toptennissen die inderdaad zeiden van... moeten wij niet wat vaker gecontroleerd worden, ja. want uh, er komt nooit iemand. Maar zeven maanden als je ja. gewoon grenslemmers ja. dat is toch ongelooflijk? Dat is bizar. Gaan ik, ga jullie ik ook uh, vannacht kijken? Ik weet het nog niet. We krijgen natuurlijk nog de tranen. Je moet door. Dit je moet wordt naar de vrouwen vannacht. Het ja. gaat over zijn kinderen de, zijn moeder. En, ja, precies. Maar ik heb tranen. eigenlijk. Uh, al mijn, alle dingen die ik wilde horen heb ik al gehoord. Namelijk in die oh. eerste minuut van vannacht. Ja. En wat er nu nog komt over de sponsors en zo. Wordt denk ik alleen maar een. Ach, wee, mij, ik Lance Armstrong. Wat heb ik het toch allemaal fout gedaan? Buh, buh, buh, buh, verhaal. Ja. Of ik daar nou mijn wekker voor moet zetten. Maar zou Oprah ook nog, nog cadeautjes weg gaan geven? Ze ja. had altijd een auto. Dus toch auto, maar even kijken. Ja. De regner, die uh, houdt zich met hele andere sporten bezig. Een schone ja, sport. Bruggetje misschien, cadeautjes weggeven. PSV nou. doet dat aan FC Zwolle. Want Zwolle staat voor de tweede keer vanavond. Na 54 minuten is dat op voorsprong. Het is 2-1 voor Zwolle. En opnieuw is de maken. Benson van Bommel namens PSV nu die wil schieten. Maar die heb ik al heel wat dingen verkeerd zien doen. Deze bal richting het strafschroepgebied van Zwolle is ook niet goed. Dan kan Zwolle gaan counteren. Kijken we even wat hier gebeurt met Mokhtar. Die is gestart aan de linkerkant. Van Bommel terug. En dan zitten we halverwege de PSV-helft als Van Bommel zich laat foppen. Jawel, Mokhtar. Wie is er aan speelbaar voor de goal? Voor de 1-3. Daar is Pluim. En daar gaat de bal over de kruising heen. En daar ontsnapt PSV aan een vermoedelijk niet meer in te halen achterstand van 3-1. Het is dus 2-1. Een voorzet vanaf de rechterkant. Een minuut geleden Gravenbeek terug in het ploeg. Na een blessure dan staan voor die goal Jurgensen en Hutchinson. Pluim van Zwolle ertussenin echt recht voor het doel. Pluim wint dat wel. Kopt de bal verder richting Benson. En die maakt zijn tweede door de bal heel beheerst binnen te schuiven. Ik heb heel wat collega's en heel wat mensen horen roepen vanavond. Dit wordt 4-5-0 voor PSV. Maar het staat 2-1 voor de nummer 14 van de eredivisie. En er werd al gezegd als dit misgaat dan krijgt PSV dat verhaal van het trainingskamp in Thailand. Waar het warm was en zweterig en waar ze eigenlijk niks konden. Dat verhaal gaan we zo meteen <lacht> eens uit de kast trekken. Want we gaan PSV er mee om de oren slaan. Bij. Dit is ze even kon... schandaal of ongelofwaardig. Verhalen. Ze konden wel lekker we eten. Maar je kon er wel lekker eten ah, ja, maar... en lekker dansen. Ja, maar... ja, maar... <laughs> Zeker, gat man. Vandaag de dag. Vandaag dag. de achter de week. Ach, ik heb een plaatje van Rachna, want het is, uh, het is koud op de tribune. Uh, en dan moet je warme muziek bij draaien. Ik zei het, ik heb alleen maar vrouwen voor, uh, voor ons meegenomen. Mm -hmm. um, want uh, vrouwen hebben de toekomst, ook binnen de muziek. <lacht> jo, ja, zeker. Nee, dat is heel zwaar. En het is gewoon pleurig, koud buiten. Dus ik dacht, weet je wat, laten we dan voor hartverwarmende muziek gaan draaien. Deze Mayra Andrade is een hele jonge vrouw uit Kaapverdië. die inmiddels al uh, op, ik geloof in 27 landen op de wereld gewoond heeft, want ze had een reislustige vader. En heeft van al die landen een heel klein dingetje meegenomen genomen en heeft dat gecombineerd tot, een, tot een, een potje prachtige muziek. Dit staat iedere morgen bij mij thuis aan, omdat mijn liefste groot fan is... en ik ben heel erg hiervan gaan houden. Uh, Luister naar Conscientia van Mayra Andrade. In vijf minuten spreekt, lago in China, peito. Nu grito que dura muro, nossa fraternidade, surdo. Gacharo na indifferença, no onde acusas trai. O tio era triste. nunca gafase, nada e sempre no ciste. sempre no ciste. A consciência in een consciência ga voor uur, me maaskeci. Kordevam, por iraag. Sola choro magoarú, lavanta nuve mu na mundo. A consciência é consciência que aburri mais que si. Mostrar morar que lá abraço, juntar no pano bulimundo. De chan saco vazio, se uma pedra parado no fundo desse rio, toman conta a cabeça, oi, oh, pa e sangue subindo no corpo, e a grito pa justiça, e canta pa igualdade. Se pan chora in justiça, oi, oh, tjan e pa igualdade, manifesta pa liberdade. A consciência nos consciência toma no ponta cabeça oh, Pra nós tudo bem corda hum, E alcançar a humanidade oh, Pra não viver com humanidade Consciência, nossa consciência tomando conta cabeça oh, e, Para nós tudo bem corda hmm, E alcança a humanidade oh, Para não viver com humanidade en die hoorde je met Consciëntia. Luc, het winterweer, want oh, oh, oh, oh, oh, Ach, oh, oh, wat is het nog tijd koud. En dus kunnen we dit hele weekend lekker schaatsen. En hoe was het? Super, maar ook wel een beetje eng. Ja, eng omdat deze meneer een beetje een watje is. 3 centimeter kristalhelder ijs onder zijn schaatsen. Als je in Canada of Rusland woonde, zou je je voor gek verklaren... op drie centimeter ijs te schaatsen. Maar, eh... Uh... Nee, dit is, dit is kikker. En dat, moet, dat heb ik ook wel wat hoor, dat is spannende. Ja. Dat is een extra dimensie. Ja, de zogenaamde ijswater in je longen dimensie. Dat is echt <lacht> fantastisch. En dat maakt ook verder niet uit, want als je een echte schaatser bent, dan moet je. Je, je moet erop uit. Er is niks mooier dan schaatsen op natuurijs. Het heeft zo'n aantrekkingskracht. Uh, er, is, er kan niets je stoppen bijna. Nee. Wat is dat dan? Ja, weet ik niet. Het gevoel van binnen, vrijheid, gewoon, natuur. Gewoon, gewoon worst zijn. Worst zijn van alles. Het geluid van die ijzers op het, uh, op het uh, ijs nou, dat is niks moois. Nou, en je weet hè, dat ijs dat kan dan wel kraken. Maar dat maakt niks uit. Als het kraakt, breekt het niet. Wat is dat nou voor, voor oud-hondense wijsheid? Dat, zo is het wel eentje. keer. Precies, als het ijs kraakt, dan kan het niet breken. Dat is onmogelijk. Ik, oh, kijk, oh, kijk. oh, hij gaat er doorheen! Oh, mijn god! Oh, mijn god! Oh, mijn god! Paniek! Paniek! <lacht> Ja, de, ijs de ijsmeester is er erdoor ingezakt. Ja, ja, ja. Tot zijn middel in het wa Je was gewaarschuwd. God, waren we maar gewaarschuwd? Ik zei het al, we hebben toch echt strenge vorst nodig om echt op buitenwater te kunnen gaan schaatsen. Uh, uh, ik ben even bezig, Piet. waren we maar gewaarschuwd? Mijn god. Goed, uh, goed nieuws is er ook. De Elstedentocht gaat voorlopig dan gewoon door. <laughs> volgende week en volgende week. Regan Liemeijer, eerst even Zo. Ja, Ik weet uh, niet wat ik zie, want Zwolle staat op 3-1. 63ste minuut, een hoekschop, de vierde van Zwolle. Wiljan Pluim mag hem maken, nadat hij werkelijk een paar tellen daarvoor. Daar kwam die corner uit, ook al mocht koppen, toen zat Waterman, de doelman van PSV, er nog met een uh, hand aan. Maar nu is het raak. Troeft hij daar in de lucht. Ik denk Marcelo af. Maar er staan een paar verdedigers tegenwoordig bij PSV. Achterin die erg op elkaar lijken. Ik hou het even op Marcelo. Pluim mag hem dus maken. En een hele grote vette grijns op het gezicht van Art Langeler. De trainer van FC Zwolle die bekend heeft gemaakt dat hij weggaat aan het einde van het jaar. Nou die weet de spotlights op deze manier op zichzelf en op zijn ploeg gericht natuurlijk. Want uh, nog 27 minuten heeft PSV om toch op zijn minst twee doelpunten te maken tegen deze ploeg. En bovendien is het sowieso een heerlijke wedstrijd. Want PSV heeft ook zijn mogelijkheden wel gekregen de afgelopen minuten toen nog. Op de gelijkmaker, alleen de scrimmage die er was met twee keer Mertens met uh, Matafs en Lens. Is al het kijken vanavond van de samenvatting waard. Daar is weer FC Zwolle met pluim, pluim. Wow. Vanaf de rechterkant met overslaande stem als ik me niet vergis. Op de vuisten van Waterman. Dit is een heerlijke opening van een tweede seizoen zelf. PSV Zwolle, voor PSV geldt het overigens wat minder want het staat met 3-1. zal de avond van de pluim zijn. We gaan we. Ja, Marco Verhoef Weerman komt er maar gelijk in met die pluim. Waar had Robert het nou over? Nou, hij had het over uh, uh, computerberekeningen, heel simpel. Uh, dat doe je 50 maal. Met een heel klein beetje verschil in de beginsituatie. En dan kijk je of er het hetzelfde uitkomt. Als er het hetzelfde uitkomt, is de verwachting zeker. Als het alle kanten op vliegt, dan is de verwachting onzeker. Nou ja, en meestal is het zo dat de eerste dagen het allemaal lekker dicht bij elkaar blijft. En hoe verder je nou weggaat, na tien dagen of eventueel na vijftien dagen... hoe meer dat uit elkaar waait. Mm -hmm. En dan krijg je een pluim, want dat ziet er dan een beetje uit als een pluim. Zo'n rookpluim. Okay. pluim, weet je wel. Oh, bij de schoorsteen is die smal. Ja. En steeds verder weg wordt hij steeds breder. Hoe breder de pluim, hoe onzekerder de, de, de toekomst. Helemaal juist. Ja. Is dit een brede en... pluim? Uh, dit is een uh, tamelijk brede pluim, maar er zitten wel... Uh, uh, nou ja, lijn in. Hou hem even hè, dus voor de webcam. Radio1.nl. Daar, die. die, die, die nou, kijk, camera ja. 6, daar. Ja. Je kunt hem uh, ongetwijfeld ook op verschillende websites vinden. Misschien dat we die even. We zetten hem ook even Facebook, ja, daarom op, op Facebook. Facebook. Weer, weer ja, dan zie hem ook, ja. ja, dan zie je hem ook in. Uh, ja. Nou, nee, het is een andere site. Maar <laughs> okay. Ik weet niet of ik die mag noemen hier. Dus uh, laten we okay. dat dan niet doen. Maar zet hem lekker op de website in kleur, dan kun je het goed zien. Maar wat, wat zegt hij nou? Want Waarom was nou, dit nou een belangrijke pluim? Nou, kijk, Robert die doelde op één lijntje. Dat is toevallig ook het rode lijntje. Dat is uh, de, het computermodel wat met uh, het meest... Uh nou, ja, het meest fijn rekent. Ja. En al die andere lijntjes die rekenen iets minder fijn, maar zouden die net zo fijn moeten rekenen als die rooien, zou de computer het niet aan kunnen. Het heeft niet genoeg tijd om het uit te rekenen. Okay. Dus dan doen ze iets minder, uh, of iets grover. Maar goed, uh, dat blijft dan allemaal wel bij elkaar. En dat uh, één lijntje die rekent dan met exact dezelfde beginsituatie. als die rode. Uh, als die twee bij elkaar blijven, dan zit het allemaal wel goed. Nee, hey, maar ik zie hier twee, twee rode lijnen. en Die komen weer bij elkaar. Ja, de ene is blauw, maar het is een wat wit printje. Dus dat zie je niet. <laughs> nee, ik, ik haal alles aan ja. om die toch door te laten. Ja. Gaan. Nee, die die dikkere maar Wat zegt die dit om... nou? Is dit nou, Goed of slecht nieuws? Kijk, het is slecht goed, nieuws, nieuws, het ik, is goed nieuws tot zaterdag 26. Ja. Zo simpel is het. Eh, dan blijft het gewoon eigenlijk vrijwel onder nul. En op zaterdag 26 wordt de onzekerheid groter. En vanaf zondag ja, dan zie je steeds meer lijntjes toch boven, boven nul uitkomen. En dat betekent dus dat de kans dat het gaat dooien na volgend weekend, want ja. eh, zover kijken we weg, groter wordt. Wil niet zeggen dat het ook meteen gaat dooien, dan daarna. Want er zijn ook al lijntjes die het gewoon koud houden. Nou, die kunnen ook gelijk krijgen. Marco, is dit nou wetenschap of kansberekening? Wat is dit? Ja, maar wat? ja, dat, is, dat ja, wat is het. Nou, dit is eigenlijk kansberekening. Oké. Okay. Ja. En het is, het is wat je dus doet inderdaad. Je hebt één computermodel, dat laat je rekenen. Dan zeg je nou, die, die zegt dus dat het dit weer gaat worden. Nou, dan pak je datzelfde model, dat draai je 50 keer met een heel klein beetje verschil in de beginsituatie ja. en die fouten en dat is dan inderdaad wel marge, wetenschap. Ja. Die kunnen gaan groeien. Nou ja, een thermometer die is niet helemaal 100% nauwkeurig. thermometer, plus of min 1 graad betekent ja. als je 37 graden aangeeft dat het 37.1 kan zijn, maar ook 36.9. Je okay, doet dus 50 keer dezelfde test. Ja. als je die test nou, laten we zeggen over, over 25 jaar 50 keer per jaar doet, wat zijn en dan de resultaten? Nou ja, de computerkracht zal groter worden. En dat betekent dat, uh, dat je in ieder geval meer kan rekenen... en, en allemaal fijner bij elkaar. Ja, precies. He, dus dat wordt dan wel iets nauwkeuriger. Maar het blijft, die onnauwkeurigheid blijft erin zitten. Dat is om twee redenen. Uh, de natuurkunde, in dit geval de wiskunde, dat is echt de zware wiskunde die erachter zit, die is niet exact. Misschien heb je wel eens van de Gauers-theorie gehoord. Ja. En misschien heb je ook nog wel eens een keer van de vlinder van Lorenz ge uh, gehoord. Uh, Lorenz was een wiskundige en die heeft ooit eens geroepen, als er in China een vlinder met zijn vleugels klappert, dan kan dat vijf dagen later tot een storm in Amerika leiden. Dat nou, butterfly effect. Precies, nou dat kan. En dat is de onzekerheid die gewoon in, in de natuurkunde zit. Het is niet nauwkeurig. Ah. Uh, ja, als je, als je de begin situatie helemaal nauwkeurig weet, dan, is het, dan gaat het goed. Maar die weet je nooit nauwkeurig en die fouten kunnen gaan groeien. Nou, dan is er nog één ander puntje wat ik wil aanstippen, wat ook heel belangrijk is. De computer die nu gaat rekenen, weet niet dat jij zometeen naar huis gaat. De computer die je huh? nu gaat rekenen weet niet dat ik zo naar nee. huis. Ga. Nee, met die met je auto Ja, Jij gaat met je auto luchtwervelingen uh, uh, veroorzaken. Nogal? Ja, in zeker. Ja, nee. zeker. Nee. Nee. Nee, nee, nee, maar kijk, dat zijn dus dingen. Daardoor ja. blijft het onzeker. En daardoor zul je nooit een 100% goede weersverwachting krijgen. Oké, okay. ja. maar in ieder geval, dit, deze ja. fijne pluim zegt ja. dat tot en met volgend weekend zitten we goed. Ja. Qua e-verwachtingen? Ja. Um, de, de gekte is een beetje losgebroken. Al is hij vandaag weer een beetje ingedampt, geloof ja. ik. Gisteren zei Ermen Wennemars bij ons, die durfde er niet aan aan nee. de nee, Korts. Nee, dat kan maar... vorig jaar ook wel voorstellen. Precies, ja. die, die houdt zich een beetje gedijst. Maar die zei wel iets van, ja, um, vorig jaar was er sneeuwijs, nu ja. niet. Dus dat ziet er dan al beter uit. Ja, klopt dat? ja dat nu wel. Maar het probleem is dat we zondag en maandag uh, toch weer het een en ander over gaan krijgen. En de vraag ja. is, hoeveel sneeuw gaat er vallen en waar gaat het precies vallen? En uh, de modellen berekenen nu ook gewoon voor Noord-Nederland een paar centimeter de sneeuw. Uh, als voor die tijd het ijs dik genoeg is, zodat ja. ze erop kunnen en het eraf kunnen vegen, dan is het niet erg. Kun je er niet op en wordt het sneeuwijs, ja, dan heb je dus weer hetzelfde probleem. En dit dus... weekend kunnen we er nog niet op? Dus... Mm, ja, dat denk ik niet, nee. Ik, ik weet niet precies hoe daar uh, de, de vaarten erbij liggen. Kijk, je merkt wel dat steeds meer ijsbaantjes wel opengaan. Maar ja, dat zijn vaak ondergespoten weilanden of heel ondiep. Ja, dat wil wel dichtvriezen en daar kan je best, uh, best lol beleven. Maar echt de grotere tochten over dieper water, ja, dat is echt nog niet aan de orde. En als het aan de orde er komt, dan zal dat in het noorden van het land het eerst zijn, omdat daar nu gewoon nog bijna geen sneeuw ligt. Nienke, jou, jij woont, of tenminste, jouw ouders wonen langs de route. Ja, de route. Die hebben alle, alle kamers al verhuurd. En... Ja, nou nee, wij hebben thuis altijd gewoon de, de afspraak van uh, als je komt, dan komen we allemaal weer terug. Weet bij mijn broer twee jaar <lacht> geleden. Komen we, dan komen we pas naar huis. Ja, <lacht> ja precies. Met me het maar. Nee, ik weet zelfs dat mijn broer twee jaar geleden bij zijn werk moest hij naar Israël, en toen had hij in, zijn, in de clausule gezet van nee, ik, uh, ik kom terug als de tocht komt. En zeiden ze, ja, maar je gaat hem toch niet schaatsen? Hij zei, nee, maar daar gaat het niet om. Ik wil er gewoon hmm. bij staan. Ik het, moet gewoon... Maar er zaten vorig jaar nog mensen, mensen vanuit Nieuw-Zeeland in het vliegtuig. Ja, Die dachten, het, het je ja, een het dan zaten ze in het vliegtuig. Oh. Ik heb toen ook in 97 met mijn pyjama-broek onder mijn uh, spijkerbroek... langs de zwetten gestaan om vijf uur s'nachts. Ik probeerde vandaag aan de redactie uit te leggen... dat het een fantastische... Is, het is een feest drie keer groter dan Koning ja. Ik ben de enige op de redactie die het al een paar keer heeft meegemaakt. <laughs> de rest was nog drie. Een paar het, keer? Het is drie keer, ja. Ja, oké, okay, nu was ik misschien wel... Heb ja, Schitterend. Ja, hè? jij was God. zes denk ik? Nee, ik weet maar... het is toch één een... is... keer vertel wat voor feest het, het is. Het is één groot feest. Het is uh, daar langs de kant. Het is een gekke huis. Nou, maar misschien niet eens zozeer een gekke huis. wat je nu zou associëren met bijvoorbeeld het EK-voetbal. iedereen als een Mogol verkleed gaat en zo. Nee. Echt een... leuk. Een heel warm, lief, leuk feest. met al die Friese die hun huizen openzetten. Ja, ik word daar totaal sentimenteel van. Maar dat is mijn grote Friese hart. dat dan helemaal overstroomt, natuurlijk. Maar wow. ja, ik heb. Hetzelfde mooie de dagen meegemaakt als de Elfsteden, tot van 97... toen wij om 11 uur s ochtends al aan de boerenkoolstampels van mijn moeder zaten. Omdat we allemaal al zo'n honger hadden. Verbroedering is het. Uren langs de kant hadden gestaan. Ja. Ja. En, en mensen mogen bij je ouders plassen voor niks. Ach ja, man. Toch? Ja. Wij, ja. Hebben zelfs, wij hebben zelfs in 97 bij mij in de kroeg toen... buitengewoon veel plezier met de weduwe gehad. Ja. Uh, ondanks dat we er niet eens bij waren. De nee, precies. We hebben jouw straat in dit oh. geval. Mm -hmm. ja. Mark Miseris, die denkt, het zal me wel. Nee, ik wil, we nee, ik wil even weten waar de ouders van Nienke wonen. Want <laughs> gaan we daar langs. gaan we natuurlijk ook met de redactie in. Vlakbij Sneek, kom maar, gewoon plassen. Plassen Sneek. Mag <laughs> van uh, Mim Sibbel heus van, ja. ja. Is net. Goed, Marco, uh, je gaat natuurlijk niet zeggen ja, nee, misschien. Nee. Maar uh, er werd door, ik heb hier even een, een drie weermannen die zeggen... Uh, twee daarvan zeggen, de kans is groot. Mm -hmm. Te weten, wie is dat? Marco Ribberink en Ma Martijn Tabak. Die Paulusma, die zegt moa, moa, mo. Dat zegt hij altijd. Wat zeg jij? Ja. <laughs> Dat uh, een hele lange zin. Zeg het nou gewoon eens ja, man. Dan kan jij uitschilderen. Nee, ik zeg geen ja. Heb nee, hebt toch wel nee, vaker nee, fout? Nee, nee. Ja, maar lijkt, dat ja, klopt inderdaad. Op, maar... Lijkt het er nee. meer op dan vorig jaar? Of... Nou, gisteren had ik misschien daar ja op gezegd... maar vandaag twijfel ik iets meer. En dat hmm. heeft inderdaad dan weer met de fameuze pluim te maken. Uh, gisteren had hij, uh, wat hij nu laat zien... dat hij volgend weekend toch wel echt neigt richting Dooi. Dat deed hij gisteren niet. Doet hij dat nou morgen weer niet, ja, dan, dan ga je toch weer om. En dat is gewoon een nadeel van die on onzekerheid op lange termijn. Uh, het is wat dat betreft zo ver weg dat je daar eigenlijk... Nee, je moet eigenlijk het laatste eentje er maar afhalen. En ja, dan zeg je van, er is nog steeds kans. Ik zeg, um, de, de grote vraag is... wat gebeurt er zondag en maandag met de sneeuw? Dat is een hele belangrijke. Waar die, waar die valt voornamelijk. Waar die ja. valt voornamelijk en hoeveel? ja. Uh, en het grote voordeel is, als die valt en het klaart daarna nou op, dan zou je best twee, drie nachten met echt strenge vorst kunnen krijgen. Tussen de min 10 en de min 15. Uh, maar gebeurt dat niet, nou ja, dan heb je dus in ieder geval niet het sneeuw op het ijs. Dat is een heel groot voordeel. En ja, dan blijft de vraag: wanneer gaat die dooi ons land bereiken? Dat het een keer gaat dooien is dus duidelijk. Uh, het, het wordt ja, ongetwijfeld een keer. Uh, ja. Voorjaar. Ja, ja. dank. Daarom. En ik heb nog een hele goede: uh, nieuwjaarsmaand een sneeuwwit kleed wordt de zomer zeker heet. Dus uh, ik zou in Nederland blijven. Ja. Oké, okay. maar goed. Oeh, Oh, intelligent programma. <laughs> maar eh, eh, ik, ik, ik, ik durf ja? het gewoon nog niet te zeggen. Nee, ik bedoel, de kans ik is groter het. dan voor aanvang van de winter. Hè? Want nu heb je ijs ja, en ja, het blijft vriezen. Ja, ja, dus wat dat betreft zeg ik, eh, de kans groeit. Ik heb er ook nog een. Is ja. Als het regent in mei, is april voorbij. <laughs> Goed. Nou, Zo. half tien. tien. Radio N, het NOS Journaal. De Italiaanse fabrikant van de Vira-treinsteller stuurt 30 monteurs naar Nederland. Na een reeks incidenten rijdt de hoge snelheidstrein in elk geval tot een maandag niet tussen Amsterdam en Brussel. Vandaag en morgen worden in Nederland testritten gemaakt met de Vira. Zo moet onder meer duidelijk worden hoe de onderkant van de Vira beschadigd raakt door ijsvorming. Vandaag namelijk werd een deel van een bodemplaat gevonden naast het spoor in België. De Russische activist Alexander Dolmatov is deze week ten onrechte in een uitzetcentrum opgesloten, zegt zijn advocaat. De 35-jarige Rus pleegde gisterochtend zelfmoord in zijn cel in Rotterdam. Volgens een advocaat had hij het beroep op zijn asielaanvraag in vrijheid mogen afwachten. Dolmatov vluchtte in juni naar Nederland omdat hij zich niet veilig voelde. Hij had politiek asiel aangevraagd, maar die aanvraag was afgewezen. En de bosbranden die al weken woeden in Australië hebben een leven geëist. In een uitgebrande auto is een verbrand lichaam gevonden. Verder heeft de brandweer het vuur op verschillende plaatsen niet meer onder controle. In de staat Victoria woedt al ruim een dag een brand die 45.000 hectare beslaat. En in de staat New South Wales woeden meer dan 80 natuurbranden. Dat is het nieuws op dit moment. En op Radio 1, daar luister je naar. Zoals iedere vrijdag zet ik een punt achter de week vanavond. Met columnist en schrijfster van het boek Vrouw en Fiets. Nienke de Jong, sportjournalist Mark Miseres en weerman Marco Verhoef. En wil je naar ons kijken? Dat kan. Radio1.nl en dan klik je op de webcam. En dan zie je ook mijn grote vriend uh, Erik. Die gaat weer een plaatje draaien. Draa draa maar eerst eventjes naar het voetbal. Ja. Het is fantastisch hè, Ragnar? Het is uh, een hele bijzondere wedstrijd vanavond. Een kwartier voor tijd. Belangrijk moment. Een uh, vrije trap voor PSV. Bij die 3-1 achterstand. Dus in het strafschopgebied van Zwolle. Afstand tot de goal is denk ik 6 meter. Mertens uh, schiet. Mertens schiet aan tegen uh, de muur van FC Zwolle. Op de doellijn. Dan komt er denk ik opnieuw een vrije trap omdat Mertens dan misschien te vroeg heeft gevuurd. Het is echt 7, 8 meter. Ik denk niet dat die bal met de hand beroerd is. De scheidsrechter geeft daar ook geen kaart voor. Er werkt wel zijn administratie bij. Dat deed hij zojuist trouwens ook. Want PSV staat inmiddels met 10 man voor alle duidelijkheid. Maar nog maar even kijken naar Mertens. Dan komt zo het verhaal over Erik Pieters. Daar is Mertens, daar is doelman Diederik Boer. En die rettebal bal die over de goal van PSV heen gaat. Een klein kwartiertje voor het einde van dit duel. In het Philips stadion. En Dick Advocaat staat erbij en kijkt ernaar. Hij heeft ook gewisseld. Hij heeft zijn aanvoerder van Bommel eruit gehaald. Hoe pijnlijk is dat? En de hoekschop van PSV van Mertens levert ook nog eens een keer niks op. Een achterbal nu voor Zwolle. Iedereen wordt werkelijk helemaal gek bij PSV. Want PSV staat met zijn tienen naar een rode kaart voor Erik Pieters. Dat is inmiddels negen minuten terug. Hij uh, had een tackle in huis schuin van achteren in duel met de tweevoudig doelpunt te maken van Zwolle Fred Benson. Ergens in de buurt van de middenlijn. En uh, ja, de scheidsrechter Dennis Hiegler trok meteen die kaart. Ik denk dat er misschien wel een scheidsrechters geweest zouden zijn die het met geel hadden afgedaan. Maar volgens de letter van de wet was dit een te late tackle op de enkel van Benson. Er valt er eigenlijk niet zoveel af te, de, af te dingen op de beslissing van Higler. Gravenbeek voorgever nog bij de goal van Pluim, als ik het goed zeg. Wordt vervangen nu bij Zwolle door Arne Slot, de routinier van dik in de 30. Die uh, ja, toch voor stabiliteit in de ploeg zal moeten zorgen. Maar wat kan dit PSV nog tegen Zwolle, dat ook nog eens kansen heeft gehad op de counter. PSV krijgt ook weer een vrije trap tegen nu op het middenveld. Maar die kansen op de counter niet benut door bijvoorbeeld Pluim. Want volgens mij toch het woord van de avond is de man van de game nou. bij uh, Zwolle. Dat voor een dikke sensatie lijkt te gaan zorgen. En PSV, de koploper van de eerdivisie. Een Nederlaag in eigen huis, lijkt te gaan toebrengen. Dat lukte voor het laatst in 1983-0-1. Door een goal van Kees van Koten. Van den Berg met de opening bij Zwolle. Benson aan de rechterkant. Lage voorzet. Matig verwerkt in het centrum bij PSV door Marcelo. Opgepakt opnieuw door Benson aan de rechterkant. En de bal nu over de achterlijn. Het blijft 3-1 voor Zwolle. Van Bommel gewisseld, 12 minuten nog te gaan. De captain eruit. Het is allemaal helemaal niks met PSV 3-8. Koud heb je 0 Nee, nee. <tut> achter de week. Erik. Laat je doen. Jo. Ja, um, ik weet niet of de naam Chris Whitley je iets zegt. Dat was een, uh, een Amerikaanse gitarist. Die, uh, nee. uh, nou ja goed, dat was een, dat zoek daar maar eens een keertje op. Die is okay. uh, in de jaren tachtig ergens naar, naar België gekomen... daar een Belgische vrouw ontmoet. Zijn toen weer naar New York verhuisd. Die kregen een kind, die kregen meerdere kinderen... maar een van die kinderen heette Trixie... en die noemt zich Trixie Whitley, want zo heet ze gewoon. Uh, en Trixie Whitley is een muzikant met een prachtig gezegende prachtig gezegende, met een prachtig stem... die een tijd lang... Uh, uh, muziek maakte in een soort van... ja, omgeving uh, waar wij niet zoveel weten van hadden. Maar ze gaat nu met haar eerste debuutalbum komen. Uh, waar alleen maar liedjes van haarzelf op staan. En dat is een buitengewoon intense... prachtig mooie plaat geworden. Hij komt pas 11 februari uit. Hij gaat Fourth Corner heten. Hij gaat eigenlijk over de vier uithoeken van wie zij is. En daar staan prachtige liedjes op. Onder andere deze eerste single, Need Your Love. Trixie Whitley. Houd die naam. 11 februari komt uit de buurt, uit het heet Fourth Corner Jordan. I need your love van Trixie Whitley. Lucky. Ja, uh, eerst het geweld in Mali, daar gaan we het over hebben. Minister van Buitenlandse Zaken Timmermans, die maakt zich grote zorgen. We maken ons grote zorgen om de veiligheidssituatie daar. Het is ontzettend goed dat de Fransen voorkomen hebben dat heel Mali zou worden overlopen door jihadisten. Dat stond wel te gebeuren. Uh, die opmars is gestuit en ze zijn weer terug achter de lijn waar ze eerst zaten. Maar daarmee is het uh, onderliggende probleem natuurlijk nog lang niet opgelost. Timmermans vindt dat de overheid in Mali meer moet doen om het geweld in het land te stoppen. Zeggen we Mali tegenwoordig? Ja, ik zeg Mali. Oh, okay. Dan zeg je ook maar Mali. Okay. Niet is Mali. Dat is natuurlijk even, even heel wat anders dan uh, de rest allemaal. Nee, ik vroeg me af. Er staat nu zoveel. Je, je slaat de krant open. Het gaat voortdurend over en dan gaat het... Over Mali. Oké, okay, en dan gaat het over um, Algerije. Nee, waar was het nou? Ben ik, de, ben ik in de bar? Nee, nee ja wel Algerije. Nee. Um, Maak jullie daar... Is er iets waar je je zorgen over maakt? Absoluut. Jij? Jij ja? ja? Als, je, als je kijkt naar Mali. Mali is in de regio van, van Westelijke Afrika. Samen met, samen met Mauritanië en Niger. Is, is ja. echt een... Dat zijn drie sleutellanden. Dat op het moment dat, dat islamitisch extremisme daar naar beneden zakt... en die landen eventueel in handen zou krijgen... om het maar even qua vijandsbeeld even lekker duidelijk te maken... Euh, dan, dan ligt daar onder een regio die daar eigenlijk helemaal niks mee te maken wil hebben... maar die ook vrij makkelijk uh, te, te penetreren valt. Dus dat, is, dat heeft wel degelijk invloed op die hele regio. En, uh, uh, en dat, moet, dat moet niet gebeuren. Want zeker die Boko Haram die in, in Mali... Zit. En niet alleen in Malima, maar ook in, in Senegal. En, uh, ja. dat, is, dat, zijn geen, dat zijn echt geen lievertjes. Nee. Dat, dat is echt extremistisch namelijk. En, maar heb je ook het gevoel, want jij, jij spreekt dan je zorgen uit over de rest van Afrika. Ja. Uh, heb je, denk je over, oh jee, het komt ook dichtbij ons, bij Europa, bij Nederland? Is dat nou, ook een zorg? Nou kijk, de enige uh, wat er dichtbij komt is dat de Fransen op dit moment... Uh, meehelpen met, met steun... Nou, om, die, om die groeperingen terug te dringen. Ja. En wat je dan krijgt, is dat, dat de Frankrijk daar ook voor verantwoordelijk gehouden wordt. Vandaar de situatie in Algerije. Dus het helpt allemaal niet, natuurlijk. Maar uh, uh, je kunt ook besluiten om niks te doen. En dan kun je in ieder geval zeggen dat je de mensen in Mali... die dat uh, uh, extremisme niet hebben gewild... wel gratis hebben gekregen. En dat mag ook niet, vind ik. Maak jullie de druk om, Mark, Nienke, Marco? Ja, natuurlijk. Ja, maar ja. ik heb wel meer zoiets van... inderdaad meer voor de mensen daar dan voor ja. hier. Ja. Dat... Uh, ja, en dan is het natuurlijk wel... Uh... Minder, het komt niet zo dichtbij, laat ik het zo zeggen. Als je er naar kijkt, dan is het heel erg. Het is ook best een net weg. Ja, nou, ja, maar ja. Dus, ja letterlijk en figuurlijk. Dat was op een gegeven moment de vrouw inderdaad, op TV Vandaag of gisteren... die in zo'n reportage zei... Ja, als je sluiertje niet een uh, millimeter verkeerd zit... dan, uh, dan ben je de sjaak. Ja. En uh, als je je mee wil nemen en je vader zegt... nee, dan vermoorden ze en je vader en je moeder. Ja, ja, nou, dat zijn dingen die kunnen natuurlijk niet. Het is een beetje wat, echt... waarom laat me zeggen, mensen in Afghanistan... Ja. Een, een troepenmacht... Afghanistan is binnengetrokken ja. om ja. Afghanistan van de ja. Taliban ja, ja, ja, te ontdoen... Ja. Dat zou hier met groot gemak met die Bokara hetzelfde kunnen gebeuren. Nou, het heeft jullie zorg. We gaan even naar het voetbal. Reg naar. Komt dit nog goed voor PSV? Je bent toch geneigd te zeggen als we inmiddels in de laatste vijf minuten zitten... de eerste toeschouwers en dat zijn er niet weinig al naar huis toe gaan. 3-1 voor FC Zwolle PSV met Locadia in de ploeg. Bauma eerder al gekomen. Maar PSV krijgt helemaal geen kansen tegen Zwolle. Zwolle het afgelopen minuut ook niet meer. Maar ja, die elf, die elf uit Zwolle hoeven natuurlijk ook niet meer zo nodig. Balbezit voor Benson, de maker van zijn eerste twee goals dit seizoen. En wat voor doelpunten in het stadion van PSV meteen na de winterstop. Balbezit voor Waterman. De doelman van PSV, Lachman, speelt goed. Bal gaat nu over hem heen en komt bij Locadia. Halverwege de Zwolle helft. Aan de linkerkant is het Mertens die inzet op het hoofd van Lachman. En dan kan Zwolle weer uitverdedigen met Mokhtar. Naai dus zijn tegenstander Marcelo Hutchison was het. Nog een kaart aan een paar minuten terug. Heel handig. Even vasthouden en meteen gaan liggen van Mokhtar. Notabene doudt PSV er. Nu kan Zwolle niet weg via Aschete aan de linkerkant. Maar in de laatste vier minuten gaat PSV echt niet meer winnen. Want dan moet het drie goals maken. Het staat met 3-1 achter tegen Zwolle. Nou, we gaan door met voetbal. Eerst uh, het positieve nieuws daarover. Bayern München heeft namelijk een nieuwe trainer. Een nieuwe cheftrainer wordt dem 1 juli Pep Guardiola... ...die een heeft. Ja. Cardiola wordt dus de <laughs> nieuwe trainer van Bayern München. Hartstikke leuk voor hem. Zijn dus voorganger bij Barcelona, Frank Rijkaard, is juist ontslagen... als trainer van Saoedi-Arabië. Willemijn. Yes. Ja, ik, ik was wel even naar het ja. volgende onderwerp. Je, je zag er heel diep in. Ja. Dat hoor je zo wel, wat dat was. Um, maar het was toch wel een beetje een verrassing, toch? Dat, uh, dat uh, Guardiola naar Bayern München ging, of niet? Ja, want ik had wel gedacht dat hij naar een nog grotere club zou gaan. Bijvoorbeeld uh, in oh. Engeland. Uh, Manchester Chelsea. City, Chelsea. Ja. Weet je, dat, clubs van dat wat bodde die hem nou per jaar? Hoorde ik nou 12 miljoen of weet ik veel? 24, 24, sport, 24... sportwagens en uh, 12, uh, ja, zoiets. Niet normaal. Nee, maar is ja, hij dan... Dat geld hoeft hij niet meer te doen. Nee, is, maar... is hij dan echt zo'n enorm goede trainer? Want Barcelona had toen echt een supergoed team... Dat, toen hij twee keer de Champions League won. Maar Frank Rijkaard won ook de Champions League met Barcelona... En... Ja, ik vind Frankrijk die werd ontslagen bij Saudi-Arabië. <laughs> Nota bene. Ja, ik kan, ik kan dus het gewoon een sigreltje maken. En zijn opvolger gaat natuurlijk ook weer prijzen pakken ja. uh, bij Barcelona. Ja, precies. Dus dan is, is dan Pep open. Guardiola dan wel een goede trainer? I iedereen is wel lovend over hem. En, en kijk, de, de, de vraag komt nu, gaat hij dat Bayern echt het topvoetbal uh, laten spelen en dat ze graag willen? Ze zijn er best wel dichtbij. En Bayern speelt echt anti-Duits voetbal, heel bewegelijk. Uh, aanvallend, echt een beetje een motortje wat je ook af en toe bij Barcelona zag. Ja, laat het maar zien, maar blijft toch gek vinden een Guardiola in in Ik Muncheel. heb het gevoel dat dat Pep, Oktoberfest. Je hebt ziet dat ja. Pep, Pep Guardiola dat dat een beetje een te aardige frivole jongen is. Dat frivol niet, maar te aardige jongen is voor Bayern München, voor die voor die voor die voor die, die beulen die die bloedhonden die daar. Nou, ja, je hebt er natuurlijk wel die hele je hebt ten eerste de beeldzaai toen natuurlijk, die, ik het zeggen. Die, die, die die hebben die hebben natuurlijk ook het huwelijk van Rafael en ja. kapot gemaakt. Ja. Ja. En de Beckenbouwers en de en en, en, Roemagne, en, en dat Roemagne. soort ja, die achterban en en de de, de presidenten het hele die hele achterban daar die is. Die zo ongelooflijk. Uh, uh, zijn. Ja, die is die, echt die En heel dat, graag wat daar ze kan vinden. hij niet tegen. Nou, het is een hele aardige gast. Dat was het leuke bij Barcelona ook. Hij stond erom bekend dat hij met iedereen goed door, uh, door één deur kon. Dat ja. was gewoon de gentleman trainer. Dat was een heel aardige ja. grote. Bij zijn afscheid hebben ze dus met z'n allen elkaars handen vastgehouden. En rondom de middencirkel. Een, een kringetje gemaakt en dan zo uh, als met bloemen in een cirkeltje als van die hippies rond een kampvuur. Dat was zijn afscheid. <laughs> Ziet het spekje. Maar die doen nee, nee. nee, het niet. Met Arjen fijn. Robben. <laughs> ja. Leuk. Dan raak je weer geblesseerd, ja, ja. Nou, we blijven bij het voetbal. Uh, we gaan namelijk naar Raf Sil. Beter bekend als de Rafael-Sylvie combinatie. Jarenlang waren ze getrouwd. Toen gingen ze ineens scheiden. En toen had Raf Sil ineens een klap gegeven. En toen ineens was het een duw. En Ineens schrok Raf gewoon heel hard wakker. En ineens kwamen ze weer bij elkaar. Brekend shownieuws. Ze zijn weer bij elkaar. Sylvie en Rafael, ja. Het is een, een, een, een optiebare nieuws wat er uit Duitsland komt. Dat Sylvie inderdaad dat in de gala zegt: de Duitse gala, van ja, we gaan het weer proberen. Dat is toch wel een. 14 dagen na het nieuwsverbruik bekend werd, toch wel opzienbarend. Tjonge jongen. Ja, tjonge jongen is misschien wel precies de juiste kwalificatie voor dit nieuws. En wat later ook niet <tjonge>, waar bleek te zijn. Nou, Ze hebben goed contact met elkaar, schrijven ze, wat mede in het belang is van Damian... maar van een hereniging, en daar komt hij is geen sprake. En die woorden kunnen eigenlijk maar één ding betekenen. Er komt waarschijnlijk een hereniging. Ja. jongen. jij smeelt hiervan, of ach, niet? ja man, maar ja, wie niet? Ja. Dit is toch, het is zo verschrikkelijk... Om Nederland smeuig. Dat ik. Eh, ja, ik ben al weken helemaal in de band. Maar ja, dit gaat natuurlijk. Nou ja, misschien gaat het ook nog wel goed komen, Want bedoel, die merken van hen staan natuurlijk wel ontzettend op de tocht nu. Ik bedoel, het merk Rafael en, en Sylvie. Wat is dat waard als je het uit elkaar trekt? Wat is Rafael dan nog waard? Wat is Sylvie dan nog waard? Ik weet het niet. Misschien is het gewoon beter als ze bij elkaar blijven voor het geld. De voormalige manager van Sylvie... die denkt uh, nu dat alles in scène is gezet, hè, die hele scheiding. Echt waar? Dat las ik vandaag. <laughs> nou ja. We gaan ze... bekennen bij Oprah. Omdat ze zo'n totale <laughs> control freak is. Eerst was ze borstkanker, overlevende en nu geslagen vrouw. Mm -hmm. Nou ja, dat is dan allemaal... Uh, dat verkoopt ook ah, weer. Het is goed voor je merk inderdaad. Dat ze maar waren ja. een beetje ingedut, weggezakt. Ja. Nou, nu niet meer. Ik geloof zijn. dat nooit zo goed. Ik, ik kan niet nee. geloven dat je je huwelijk gaat gebruiken om zoiets uh, <laughs> ja, om om ja, te doen. Mensen zijn gek. Ik bedoel, we hebben Lens ja. Hamsmoe ja. vannacht gezien, maar Raphael en Sylvie kunnen ook zo'n uh, interview geven met z'n tweeën, volgens mij. Ja. Maar ja. nou, Sylvie misschien wel, maar Raffel niet. Nee. nee. nee, nee, nee, nee. Er, Erik nee. Kortom, ja. wat zeg jij er iets zinnigs over? Ja, alstublieft. Ja. Volgens mij zijn Linken net wie niet? Tada! <laughs> Sorry, ja, ik couldn't care less. Maar ik vind het leuk als ze weer bij elkaar komen. Ja. dan scheiden ze over een jaar of drie. Of vier, of niet. Maar is dan weer een media En ze zal er elke keer weer schitterend uitzien, denk ik. Oh, ze wordt ook een dagje ouder, hoor. Precies. En, oh, en terecht. Goed. De laatste minuten. Een hersenschudding. Ik zie een hersenschudding. Ja. ja, de doelman van Zwolle, de uitblinker vanavond samen met tweevoudig maken. Fred Benson. Diederik Boer raakt geblesseerd omdat hij in botsing komt met Jurgen Locadia. De spits van PSV die daar niets aan kan doen. Uh, Boer ziet hem even niet aankomen en wordt geraakt aan zijn hoofd. Dat zou heel vervelend zijn als hij op deze manier het veld moet gaan verlaten. Als die Zwolle toch met een aantal puikenreddingen echt waren. En, uh, ja, goede basis heeft gegeven om vooruit te voetballen. En dat heeft Zwolle vandaag uitstekend gedaan. Het is nog wel eens zo geweest. Twee minuutjes extra tijd trouwens nog. Er zal wel weer wat tijd gaan bijkomen in de extra tijd. Maar het was zo dat Art Langer, die trainer van Zwolle, nog wel eens wat problemen heeft gehad met supporters uit het verleden. Wat oudzeer tussen die twee partijen, om het maar zo te noemen. Maar ik denk dat die spelers van Zwolle in Kluis, de trainer vanavond, een mooie ontvangst zouden moeten krijgen in Zwolle. Want dit... Is een duel wat je niet vaak ziet als Zwolle supporter. Het geldt natuurlijk ook voor de aanhang van PSV als we inmiddels weer voetballen. Balbezit voor Joey van den Berg, de captain van Zwolle. Lukt raakt naar voren. Balbezit van Bouma kortstondig, is kortstondig, maar Zwolle kan de bal niet in de ploeg houden. De Pai ook ingevallen naar Bouma, meter of twintig over de middenlijn. PSV met tegen de laatste mogelijkheden zometeen misschien voor de Kolom nog een aansluitingstreffer te maken. De Pai komt er niet langs, Van den Berg is bij zijn eigen. Eigen achterlijn verzeild geraakt. Weet de bal nog voor die lijn om wat naar voren toe te trappen. De paai wel handig doorgelopen. Paasje van Bouma schot op Boer. En die heeft nergens last meer van. Want pakt deze poging vanaf de linkerkant in het strafschroepgebied. Vandaar geschoten door de PSV. Maar op die doelman van FC Zwolle minuutje nog. Even nog dat verhaal van het trainingskamp kort van PSV. Misschien waar ik even aan refereerde. Er werd een beetje gezegd afgelopen dagen. Ja, als dit fout gaat, gaat iedereen daarnaar wijzen. PSV zat in Thailand waar het slecht kon trainen, waar het veel te warm was. Waar de omstandigheden gewoon niet goed waren om je lekker rustig voor te bereiden. Sowieso een verre reis die met name commerciële belangen had. Omdat PSV daar, ik geloof, een half miljoen zo'n beetje kon krijgen om een optreden te verzorgen. In een oefenwedstrijd en daar zijn potjes te spelen. Maar dat zou wel eens een dure keuze geweest kunnen zijn, hoewel PSV al wel weer een paar dagen terug is. Nou, PSV nog één keer met Lens, die er ook een paar kansen heeft laten liggen. De versnelling in het strafsomgebied, Boer de Kool uit op zijn eigen achterlijn. Nog wel een hoekschop voor PSV, maar de extra tijd zit er bijna op. PSV gaat aan het begin van de tweede seizoenshelft verliezen van FC Zwolle. Het had zich al rijk gerekend, denk ik, met een zwa serie zwakke tegenstanders. Maar vanavond gaat het fout. Zwolle gaat met 3-1 vermoedelijk winnen. BNM Today. Zet een punt achter de week. Ja, we zet een punt achter de week met een mooi liedje... van een meisje wat jij een tijdje geleden hier hebt gehad. Coco Jones. Ah, en Coco, Coco is wat mij betreft echt een talent van 2013. Whisky zuipende whisky zuipende <laughs> maar is fantastisch klinkende, nou, klinkende meid... Nou. met goede liedjes en een hele goede eerste plaat op zak. Uh, ik ben groot fan van haar. Uh, Singeltje was al mooi, Golden Cage. Maar dit, dit roadtripping, dat gaat mij echt door... Uh, overheerlijk over door en B. Coco Jones. Mm. Ik helemaal, Heel bij deze roadtrip in Margot, toch niet onthouden, Heel Coco boy. Jones. Leuk, Kane, het is een beetje de nickelback van de lage landen, er zijn eigenlijk twee groepen mensen, de ene groep in haat de ze, oh. en de andere groep heeft een pleurishekel aan ze. Tenminste, dat denken de bedenkers van de Facebookgroep, bij een miljoen likes stopt Kane, tenminste daar gaan we vanuit. Inmiddels hebben ze bijna 15.000 likes en dus moeten ze nog wel leven. Dinant Woesthof is de marteler achterkeen en die heeft al gezegd dat als ze uh, zo een miljoen likes krijgen, dan gooien ze nog eens een keertje tien jaar bonus achteraan. <laughs> maar is nog twee, minimaal drie platen. Nickelback is nog erger trouwens. hoor. zeker veel erger. Waar, uh, ja, waarom heeft iedereen toch wel... Vaar... Veel mensen hebben een hekel aankeen rond dat Niet minken. iedereen. Nee, niet iedereen. Echt veel niet. mensen. Dat is... Uh, mag daar Minke? Kleinere, oh, sorry. Nee. <laughs> nou, ik, misschien is het de houding van Dennis en Dinant... die vanaf het begin al was van... ja, kijk, ons even gaaf zijn... en we zullen de Nederlandse popmuziek eens even op een grondvesten doen schudden. En er zijn heel veel mensen die daar slecht tegen kunnen in Nederland. beetje Vooral, beetje als, ze dan, vooral als ze dan vervolgens ook nog gewoon de Kuip hartstikke uitverkopen. Dat is mm. eigenlijk helemaal uh, irritant. Ja, maar wat nu wel irritant is... is dat ze dan heel erg dat Ibiza geneuzel... en we zijn uh, Deepak Chopra helemaal uh, zweverig geworden. En ze maken exact dezelfde plaat als ze uh, vijf jaar geleden hadden ja, gedaan. Maar die, de, de haatstem stamt al voor deze plaats. Het is ook een beetje misschien dat je een band moet hebben in Nederland waar niet iedereen van houdt, maar op zich is je de muziek... Het is niet slecht dan of zo. Of zingt hij ook weer Dat is ook goed bedoel ik. kan toch heel goed nadoen, denk ik? Nee, ik kan Cartman uit South Park heel goed nadenken. Oh, die was het. Mark, hoe hou jij van Kane? Ik hou van alles. Dus ik heb geen echte uitgesproken voorkeur daarin. Alleen het weer, hè? Mag je niet echt een mening. <lacht> om, maar dit, dit, dit mag gewoon. Ja, nou ja, dit, ik zal niet, ik zal niet naar, direct naar een concert gaan, maar als die op de radio is, ga ik ook niet En hmm. Erik vindt het dan wel prima. Ik uh, heb geen moeite met Game. Nee. Ik vind die alles even mooi, maar dat geldt voor eigenlijk iedere band, die precies. Maar het maakt toch ook helemaal niks meer uit? Met, met, al, met Spotify en dat soort Je be bepaalt toch gewoon zelf wat je luistert? Ja, mm -hmm. wat zeg maar, ik zeg maar één dingetje. Fearless. Luister even naar het liedje Fearless van Kane. Want daar zit namelijk alles in wat, wat, wat mensen altijd roepen dat het zo lelijk is. Dat zit niet in dat liedje. Oh. Mijn, va mijn vader... Oh, mag oh. niet, hè? Nee, ja, wel? zeg maar. maar nou, mij je zin mijn af. vader, die, die kraste vroeger als hij een verzamel-LP had... waar uh, Albert West op stond. dan <laughs> kraste die uh, Albert sneed West, West af. <laughs> ja, sneed hij hem <laughs> Moet je nee, ook bij Ronnie Tobert, gaan. <laughs> Dat wilde ik toch even delen. Moet je ik wel, ook niet meer moe wel de goede groeven hebben. <laughs> <Ja>. <laughs> Dat kunnen we allemaal en best. Ja. Best, best. Nou, Dennis en Valerio. Ah. Twee presentatoren waren deze week te zien in hun programma Proefkonijnen. En in dat programma werden ze aan een machine gekoppeld... waardoor het leek en ook voelde alsof ze weeën hadden. Hallo ah. ah. oh, Dennis! Ja. Ah. Ah. Ah. Ja. Oh jeetje! Ah. Nee, het lijkt op lachen, maar het is het niet. Nee, dat was het zeker niet. Proefkonijnen.nl kun je terugkijken. Dat oh, was echt fantastisch. Ja. Ja, ik ben van de bank van. De lol. Ja, dat is echt fantastisch. Maar Valerio haakte af, hè? Die ja, draagt die er niet meer. Hij ja. hoeft het maar twee uur vol te houden. We ja. nagaan hoe sommige vrouwen ja. nog niet dat vol moeten houden, Ja, Valerio was, was ook van tevoren al bang. En, dat je ja. van, en op een gegeven moment nee, Ik wil het echt niet meer, ik doe het echt niet meer. Oh, vreselijk. Ja. Het is genant. Oh, uh, ja, ja ik, uh, ik vond het lachen. Ik vond het, ik, ik vond het een briljant idee dat dit niet eerder op televisie mm -hmm. is gekomen. Ja, vorig, ja, vorig echt een jaar, vorig jaar idee. hebben ze nog een stukje met elkaar opgegeten. Ja, vond maar dit hier, dit is, ja. Ik vond het fantastisch. Goed allemaal te zien uh, bij. Uh, uh, ja, .bnn Ja, even lekker Stijn, fijn, een fijn stukje zelfbevlekking. Deerlijk. Dames en heren, ik ga jullie hartelijk bedanken. Erik Karton, dank, Lucky Kink, Nienke de Jong, Mark Miseris. Marco Verhoef met zijn weerpluim. Ja. Doe ja. Daar even kom nooit meer Marco. Nee. Dank. Zometeen langs de lijn. Wij zijn er maandag weer. Hele ja, schitterend. vrijdag ja, maar maar maar. een mooie break BNN today's <lacht> nee, hè? Maar komt hij nou niet? <lacht> <lacht> nee, denk het niet. Nee? nee? <lacht> het is wel. van een heel intelligent programma dit, hè? Echt oh, ja. ja. Heel serieus ook. Ja. Ja. Ik had me beter moeten voorbereiden. Vooral <lacht> op die ja, dat, dat was wel duidelijk, hoor, vanaf het begin. Ja. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja is het al. Goed, je ah, ja, goed je hebt je er leuk uitkomst. Je hebt je best om, je gedaan. Doe mee, hè? Nou, ik ben wel blij dat de uitzending erop zit. We willen jou. We willen jou. Feest op Radio 1. Zondagmiddag Govert van Brakel met de honderdste uitzending van de perstribune. De gast, tenniscommentator Marcella Mesker. Hij ja, moet natuurlijk altijd een goede scheidingslijn trekken tussen waar gaat het echt om. Dat is natuurlijk de wedstrijd en het privéleven bijvoorbeeld van een speler. En de legendarische radio DJ Willem van Koten. Arias Joost de Draaier. Vier het mee en komt langs bij de perstribune live vanuit beeld en geluid in Hilversum.